De Nederlandse kust wordt steeds verder volgebouwd. Het gaat vooral om recreatiewoningen, strandhuisjes, hotels en jachthavens blijkt uit een inventarisatie van de Stichting Natuurmonumenten. De komende drie jaar komen er meer dan 6200 huisjes, hotelkamers, appartementen en lichtplaatsen bij. Dat is een explosieve stijging als je het vergelijkt met de ruim 1700 voorzieningen... die er in de afgelopen drie jaar zijn gebouwd. Begin dit jaar trok minister Schultz nog een plan in om de regels voor bouwen aan de kust te versoepelen... maar uit het onderzoek blijkt dat dat niet tot de afname van de bouwactiviteiten heeft geleid.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 Op de A29 vanuit Bergen op Zoom levert dat viel op. Het staat nu 3 kilometer, maar 20 minuten extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. Het is niet bekend wanneer het pompen gedaan is daar. Tot zover de verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 This is Ground Control. Hef, uh, hier het tweede deel van uh, Goedemorgen Zandvoort. Nou, goedemorgen Zandvoort, het is droog op het omgeving, maar er is ook alles meegezegd. Ja. Het is nog niet de zomer die we willen en als je nee. dan kijkt in de verschillende weerapps op onze telefoon, dan worden we ook nog niet vrolijk de komende tijd, maar we gaan het wel worden, want er is van alles nog wat te doen in Zandvoort er ja. gebeurt heel veel. Hè? Heel veel. Ik dacht twee jaar geleden, nu we begonnen we pop-up weekend. Hè? Ja. Dat is de ja. eerste keer. En de tweede stem die je hoort. De derde stem van wethouder Gerard Kuipers. Gerard, goedemorgen. goedemorgen. Heel fijn dat je er bent. Ja. Pop op Zandvoort. Zandvoort moet meer op de kaart gezet worden. Zandvoort moet meer in beeld zijn. Er moet veel meer gebeuren. Er moet worden samengewerkt. En wat er dan in de gemeenteraad wat minder gebeurt. daar hadden we het toen straks over. Uh, hebben we nu in de tweede uur duidelijk over het samenwerken in Zandvoort. Kijk, goed dat ja. te horen. Ja. Daar ben ik van. <laughs> daar ben het samenwerken. Ja, dat is ja. mooi. Ja, volgend weekend is het dan zover pop-up weekend. Ja. Er gaat ja. heel veel gebeuren. Ja, we gaan met een prachtig weekend tegemoet. Ja, we zijn volgend jaar, vorig jaar zijn we begonnen met het, uh, het pop-up weekend uh, als een, een eerste proef. Ja. Vorig jaar juni was al een heel groot succes. En uh, dit jaar uh, borduren we daarop voort op dat succes. Uh, en hebben we weer een paar prachtige nieuwe evenementen er ook bij. En inderdaad, het, het is allemaal bedacht vanuit het idee, Zandvoort is heel erg goed in, in het organiseren van evenementen. Dat doen we al heel erg lang. Mm -hmm. um, maar de wereld om ons heen verandert. Die kan het ook steeds beter. Dus wij moeten laten zien uh, dat wij er toch echt wel uh, nou ja, de marktleiders in zijn. En daar moeten we zelf ook het nodig voor onze gemeente. Dus we hebben ook gezegd we gaan kijken naar hoe dat nou wat, met wat minder regels kan. Dus regeluw werken. Dat is altijd heel makkelijk om dat te zeggen. Als heel veel politici die roepen dat ja, ook ja, altijd ja, het ja, ja, ja, ja, ja, moet meer rebu en ja, ja, ja. de regels moeten weg. Maar we hebben nu gezegd laten we dat dan ook gewoon een keer doen. Dus we hebben in dat weekend een aantal van de dingen waar je standaard heel strak op handhaaft hebben van gezegd gaan we wat soepeler mee om. Ook omdat we hopen dat daardoor dingen ineens kunnen die anders niet, niet gebeuren. Nou een heel simpel voorbeeld dat ik altijd gebruik, bestemmingsplannen die verbieden vaak een hoop. Daardoor kunnen er van allemaal prachtige ideeën op voorhand al niet en dan proberen mensen het niet eens. Nou, en, uh, Je hebt vorig jaar gezien dat er ineens op het strand een aantal hele mooie initiatieven ja. kwamen. Uh, sporttoernooien. Uh, maar ook een uh, filmfestival op het strand met een, een heel groot scherm. Uh, wat eigenlijk volgens het bestemmingsplan niet kan. En dan zie je s ineens ineens dat er iets komt waarvan iedereen zegt van jeetje jongens. Dat is ja. toch, dat, daar ja. hebben we behoefte aan. Dat is ja. leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar Nederland is een beetje overgereguleerd. Ja. Ja. ja, wij zijn er goed ja. in in Nederland. Om ja. regels ja. te bedenken. Ja. Ja, ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk, er zit ook wel een gedachte achter. Hè. De, de, de regels die we hebben, die proberen ook de boel een beetje in balans te houden. Ja. Uh, en tegelijkertijd zie je dat je daar soms uh, misschien iets te ver in gaat. Of dat je dat uh, altijd toepast. Terwijl je misschien soms het ook eens niet kunt doen. En dat mm. doen we nu in dit weekend. Ja. Ja, en dan zie je prachtige dingen. En dan zie je een hele hoop energie. En uh, dan zie je dat mensen ook, uh, ook vanuit Zandvoort... ineens allemaal hele leuke uh, ideeën... waar ze al jaren mee rondliepen uh, in de praktijk gaan brengen. Ja, ja. Nou, er was veel, hè? Er is heel veel uh, op gereageerd, hè? Ja. Heel ja. veel evenementen. Ja, we hebben, we hebben ook weer prachtige dingen erbij. Overigens dit jaar het filmfestival... daar is weer iets aan toegevoegd. Dat is nu een, een hot tub uh, filmfestival. Wat dus dan kunnen dat? mensen... Nou, mensen kunnen in een soort jacuzzi... kunnen naar de film kijken. <laughs> vond buitengewoon origineel, vond oh, ik het bedacht. <laughs> so, uh, maar we hebben ook een... een hele een hele grote waterglijbaan uh, op de boulevard oh, ja. uh, staan. Ja, ja. Uh, dat is echt een partij die van buiten is gekomen. Die heeft oh. gezegd van joh uh, wij vinden dat bij uitstek passen bij het strand. Ja. Ja, en nee, daar willen we... Nee, ook zo. nee ja. dat is ook zo. Ja leuk. En daar willen we eigenlijk ook naartoe. Het pop-up weekend is, een, uh, is eigenlijk een beetje experimenteel begonnen. En we hebben, maar we hebben wel gezegd, we moeten met elkaar ontdekken wat het betekent. En dan ja. willen we als steven kan ook heel graag dat partijen van buiten dat die doorkrijgen dat Zandvoort echt die plek die, hè, die, die prachtige plek is waar je grote evenementen kunt organiseren. Ja. Maar waar je ook rondom evenementen van alles kunt. Ja. En waar je producten kunt lanceren, ja. uh, maar ook waar uh, en daar is pop-up in het verleden eigenlijk ook uh, wel aangekoppeld. He. De retail horecavisie hebben je ook, denk ik, was van gehoord. Leegstand, uh, pop-up winkels, ja. Ja. dus dat je in uh, in leegstaande winkels tijdelijke dingen uh, krijgt. Nou, we hebben vorig jaar een paar prachtige uitverkopen uh, momenten en berkt, gehad en dat werkte ja. fantastisch. Ja, werkt die die. Werkt goed. Ja. eigenlijk die was al zijn spullen kwijt. Ja. Dus het is het het is eigenlijk een van die initiatieven die in alle opzichten een soort positieve uitwerking uh, bleek te hebben. Dus we hebben gezegd, we moeten daarmee door. En tegelijkertijd hebben we ook gezegd, ook in het bestuur... nu moeten we ook de regels dan zo gaan maken... dat op termijn dit iets is wat eigenlijk altijd kan. Ja. Dus dat het niet alleen dat weekend is... maar dat als een, uh, een, een grote organisator of als iemand in Zandvoort denkt... van hé, hey, ik vind dit leuk om te doen... dat we op deze manier uh, moeten uitvinden ja. hoe het kan. Ja. Ja. Dus niet hoe het niet, niet kan, moet En niet met allemaal regels kan. en toestanden. Precies, dan, ja. precies. Ja. En ik zeg er altijd wel meteen bij... want het, het, het, het is natuurlijk vernieuwd en tegelijkertijd... Zandvoort is hier al heel erg goed in. hoor. We hadden het net al even in de pauze over wat er op het circuit... Uh, bijvoorbeeld wat allemaal al tientallen jaren ja, gebeurt. Wij ja. zijn absoluut uh, goed in snel schakelen. Vorig ja. weekend hadden we Max Verstappen hier. Toen zeiden de ondernemers van, joh, mogen wij uh, voor onze winkeltjes uh, uh, kraampjes neerzetten? Ja. ja, dat kan strikt formeel. Kan dat er niet? Dan zeggen wij als college, natuurlijk kan dat. Dan nou, regelen we dat in een paar dagen. En dat, ja, je daar je zijn we de heel goed in. He? Zo is, het, zo is ja. het. Dus het is niet zo dat het een, in dat opzicht een totale ommeslag is. Helemaal niet. Uh, we laten ook nog eens even zien waar we goed in zijn en wat wel een is. Is dat we ook wel zeggen. Die regels moeten uh, niet in de weg zitten als het niet hoeft. Ja nee. nee, precies. We nee. moeten wel blijven denken aan ja. het belang van het algemeen. Maar ja. je moet ook zorgen dat iedereen kansen krijgt. Ja. Ja. Nee is zo het. is het. En, en sterker nog de economie. Uh, ja, die drijft eigenlijk op die verandering. Dus je ziet ook dat op het moment dat mensen andere dingen willen. Dat, dat vaak ondernemers daarop inspringen. Ja. Ja. En dan moet je ook de regels zo flexibel hebben dat dat kan. Dus dat op dat moment als de markt wat sneller gaat. Uh, dan, dan wij als overheid. Uh, dat we een manier vinden om dat uh, toe te staan. Nou daar is Zandvoort al heel lang uh, goed in. Maar we hebben ook gezegd laten we dan nu ook laten zien in zo'n weekend met die deregulering dat we het ook echt doen. Dus niet alleen erover praten, maar het ook gewoon in de praktijk gaan doen. In ja, de, de praktijk hadden we het net ook al even over in het voorgesprek. Hè, kijk naar de boulevard. Ja. Palme, er staan palmen. Ja. Er staan een paar van die prachtig, Mooie ja. kiosken staan Kioske. Ja. Ja. Het zijn hele mooie geworden. Nou, dank. We hebben ons best gedaan. We ja. stond een uh, schilder nog bezig met die stenen te schilderen. Ja. Ja. Dat, dat, dat, dat ziet ook, er echt wel Dat wel. is ook een soort doorn in het ogen. Ja. Ja, als je dan dat om zo mooi maakt, dan moet je ja. ook dat mee pakken ja, nou, dat het bureau. En dat geeft wel een heel ander aanzicht. Ja. ja. Ja, nou ja, het, het vertrekpunt van denken was ook toen wij starten. Uh, we hebben met elkaar al heel lang in de politiek over de boulevard en over het boulevardgebied. En er wordt zo af en toe weer eens een, in een krant uh, vermeld dat wij niet de mooiste boulevard van Nederland nee, zijn. En dan druk ik me zacht uit. En een van de dingen die wij ook gezegd hebben is: je moet eigenlijk met elkaar ervoor zorgen dat dat beeld ook verandert. En dat beeld dat begint erbij dat je laat zien dat je ook echt dingen aan het veranderen bent. Ja. En uh, je kunt heel lang ook daar weer praten en plannen maken. En dan kun je in de politiek jaren daarmee bezig zijn. Maar als je intussen heel weinig doet, dan gaat het langzamerhand achteruit. Dus wij hebben gezegd: laten we nou eens beginnen met, uh, met kleine maatregelen. Dat we, dat we laten zien dat we dat gebied belangrijk vinden. Uh, het idee van de kiosken is destijds naar boven gekomen als een, een prima idee om mensen ook weer. Weer uh, ja, een, een bestemming te geven op de boulevard. We hebben natuurlijk ja. een prachtige boulevard. Maar ja. mensen zijn eigenlijk altijd op weg naar een andere plek als op de boulevard lopen, naar het strand. En er is eigenlijk niet zo heel veel te doen, om het zo te zeggen, behalve op Badhuisplein. Dus we hebben gezegd, als je iets van kiosken neer zou zetten, wat je natuurlijk heel vaak ook in Zuid-Europa ziet, dan is er ook wat te doen. Dan is het ook leuk om op de boulevard te blijven. Het is een ook, hè? Ja, zo is het. Dus vorig jaar een proef, daar is ontzettend enthousiast op gereageerd. Ja. En we hebben toen ook gezegd van: nou het moet niet alleen kiosken, zijn, doen er wat duin omheen. Dat je wat meer eigenlijk het landschap ook de boulevard weer opbrengt. Ja, ja, simpele leuk. dingen. Hè? Ja, heel ...en Het begint te leven. Het ja. is niet meer zo strak. Ja. Dus, uh... nou ja, en ook die verwijzingen. Heel veel mensen weten dat niet. Maar onze boulevard, als je kijkt naar de, de, de tegels die hier liggen, daar zit zo'n patroon in. Ja, dat is ooit in de jaren tachtig afgekeken van uh, Frejus, Dat is een plaats in Zuid-Frankrijk. Uh, daar staat het schitterend. Daar hebben ze een beetje van die rode rotsen. Ja. Uh, maar wij hebben natuurlijk een andere omgeving <laughs> ja. hier. En uh, ho hoewel het denken heel goed was, dertig ja, jaar later is er toch een andere uitstraling geworden. Ja. Uh, en is er intussen ook heel lang heel weinig gewoon geïnvesteerd. En hebben wij dus nu echt gezegd van nee, we moeten dat je moet het ook een beetje afleiden als je in de winkelstraat loopt. En je loopt hem door en je vraagt dan aan iemand van god, hoe zag die winkelstraat eruit? Dan weet iedereen prima te vertellen welke, welke, welke, welke winkels er zaten en hoe uiteindelijk die geveltjes eruit zagen op de begane grond. Maar hoe het er daarbovenuit zag weet je niet, want je bent met iets anders bezig. Dus wij hebben ook met elkaar bedacht van nou, als je nou de zee, daar moet je het van hebben. Richt je energie die kant op en knap de boel een beetje op. dat hoeft niet kapitalen te kosten. En je ziet nu dat het werkt. We hebben dit jaar de, de palmbomen dus ook op ja, de boulevard ja, ja, ja. laten plaatsen. Het staat ontzettend echt leuk. Ja. Nou, en dan zie je ook weer hoe, hoe het kan werken. In het verleden werd er altijd gezegd van ja, maar die palmbomen die, die gaan dood, hè. die kunnen niet tegen het klimaat. Nou, prima hebben we gezegd, dan huren we ze. Dan maken we een contract dat als ze dood gaan, dat ze vervangen worden. Nou, kijk. Ja. Nou, dat doen we dus nu. En je ziet ineens dat het kan. Ja. en uh, het, het, het is echt opgeknapt. Je hoort het van mensen terug. Ja. Ja, het absoluut is, Het is heel leuk. Er ontstaan nog hele mooie foto's met zonsonderhangen. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, Nu moeten we zien, want dat, dat is ook een van de, de vertrekpunten geweest. Laten we naar proeven doen en kijken wat er dan gebeurt. De ja. kiosken, positief. Ja. Uh, de palmbomen, positief. positief ja. uh, de duinen en de bankjes, positief. Ja. Ja. Ja. Maar dat is niet, daarmee is het niet, niet gedaan. Want het is tijdelijk. Dat he? is, het is, ja, het is, het is absoluut het is tijdelijk. En we hebben ook uh, wel het voornemen om nu, in deze periode... de basis te leggen uh, om de boulevard grootschalig uh, te gaan bekijken. Okay. Dan heb ik het niet over de bebouwing die er staat. Dan heb ik het niet over de flats die er staan. Maar echt alleen. Uh, want die blijven daar gewoon staan van ons ligt. Uh, daar is in het verleden natuurlijk een hoop discussie over ja. geweest. Nee, dan gaat het echt over wat we, zeg maar, tapijt noemen. Je weet een beetje hoe het werkt als je een nieuw huis koopt. Dan denk je, ach, nou, het ziet er keurig uit, maar een stukje nieuwe vloerbedekking, dan Zou wordt het wat zijn. knapper. Dan leg je die vloerbedekking, en dan denk je, oeh, die plafonds en die muren. Dat is ja. wel waar. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar is die boulevard, uh, strekt die zich uit nog helemaal verder op? Of houdt die op bij het palace? Nee, die houdt voor gaat de gaat proef verder, nu, heet? ja zeker, ja. voor de proef houdt hij nu even op bij het palace uh, ja. gebouw. Maar je ziet al, en dat is wel leuk, de link ook naar het pop de uh, viscenters die, die, ja, ja. die hebben nu gezegd. van nou Dat hele uh, pop-up gebeurt op de boulevard. En het idee van uh, knap de boel wat op. Daar, daar zijn wij voorstander van. Dus wij willen eigenlijk. Uh, dat is hun evenement pimpen op de boulevard. Ja. Ja. En er leven nu al ideeën. Om in ieder geval de, de palmboom ook door te gaan trekken. Okay. Uh, richting het, uh, het gedeelte. Naar de, naar de rotonde bij het NH hotel. Ja. Bij het circuit. Ja. Ja. Ja, het is, het is ja, natuurlijk is een onderdeel zo. van de boulevard. Er Zeker. lopen is heel veel mensen. Zo, Zeker. Ja, en Zeker. natuurlijk heeft dat een belangrijke parkeerfunctie. Maar daarnaast. Absoluut. Heel veel Absoluut. Ja. ja, de inrichting is natuurlijk anders. Je hebt er een fietspad lopen en het, ja. is, uh, het is een ander stuk boulevard, maar dat neemt niet weg dat wij wel vinden dat je de hele boulevard moet bekijken. Ja. Dat, dat begint eigenlijk al uh, helemaal op het zuidelijk deel. Ja. Dus uh, het en dat loopt, loopt helemaal lang. naar het noorden toe. Grappige ja. is dat ik gisteren zag bij een ondernemer aan uh, de Noordboulevard, die zelf ook kan palmen neerzetten maar. Ja, maar kleiner, ja. maar dat, dat, ja. dat, dat heeft wel ja. effect. Ja. Je, je stimuleert elkaar ook natuurlijk, ja. hè, op die ja, manier. Ja. Je wordt er, je wordt er blij van en dus ga je het ja. zelf ook doen. Ja. En oh, dat, uh, dat is. hebben die die visventers nu ook gezegd van, nou, we kijken of we ook palmbomen kunnen neerzetten. Dat betalen we dan zelf? Ja. Oh. En uh, langzamerhand kom je verder. Ik ik geloof ook dat dat de beste manier is dat je eigenlijk als overheid op dat soort momenten zeg maar de energie toevoegt als het echt moet. Ja. Maar op een gegeven moment moet de markt het natuurlijk die zelf het gaan het over, doen. Misschien dan, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. dat je gewoon voor van totaal kan huren als gemeente. Zeker, het, zeker. Die ideeën, daar ja. wordt ja. al over gesproken. Ja. Ja, ja, er... Maar hetzelfde geldt ook een beetje voor het pop-up weekend. Hè. Ja. Ja. Het idee is dat we, dat we nu als, als aanjager vanuit de gemeente laten zien dit zou er allemaal kunnen. En daar hebben wij dan ook een rol in. Dat betekent ook die deregulering waar we het over hadden. Iets minder regels. En tegelijkertijd je hoopt, en dat zou ook moeten, dat op een gegeven moment de, de ondernemers te overpakken. Ja. Ja. En dat we ook echt pop-up zijn ja. met z'n allen. Ja. En dat wij als gemeente dan ook zijn. En dat we op het moment dat er pop-up kansen zijn, rondom bijvoorbeeld zo'n groot evenement uh, Max Stappen vorige week. Ja. Dat we dan dus ook in twee, drie dagen de boel geregeld hebben uh, in pop-up uh, ja. uh, ja. termen. Ja, wat, wat gaat er volgende week allemaal gebeuren? Uh, heb jij wel een fijne nou, we hebben, ja, we beginnen met een prachtige uh, aftrap. Vorig jaar hadden we het uh, WK Haringhappen op het Raadhuisplein. Nu hebben we uh, ja, daar een, een prachtig uh, een soort dansfeest. Uh, gemeentehuis heet dat. Dat is uh, vanaf het Bordes van het gemeentehuis. Oh um, uh, Reven met Greven. Uh, voor de mensen oh, die ja, van housemuziek ja, houden, die ja. weten een beetje wat het is. Ja. Ja. Maar we trappen dus af eigenlijk met een soort muziekfeest uh, op het uh, op het Raadhuisplein. En dan eigenlijk het, uh, het weekend door. Op zaterdag en zondag zijn er allemaal uh, kleine of wat grotere evenementen. Nou, ik vertelde even van het ja. filmfestival ja. uh, zaterdagavond. Uh, uh, we hebben weer een heel groot uh, uh, sporttoernooi, uh, Glow in the Dark-achtig. We hebben een aantal, ook daar weer een aantal leuke buitendansfeesten. Maar er zijn ook allemaal kleinere dingen. Er is een straatmuzikantenfestival. En ook weer een van die leuke leuk. initiatieven dat je ziet van... hé, hey, ja. um, het kan anders, want straatmuzikanten en Zandvoort... Ja, daar ja, is altijd een beetje be be een be be be be relatie ja. geweest. Ja, nou, dus we, we gaan nu eens kijken wat het is. Er zijn, uh, er zijn een soort barbecue uh, evenementen. Um, nou, ik kijk nog eens even verder. We hebben weer een aantal van die pop-up winkels. Pop-up art store. Okay. Um, um, Center Parks heeft geloof ik in het museum een pop-up winkel. He, die hebben ook... Ook een aantal winkels op hun terrein. Uh, die powerslide, waar ik het even had, Die hele grote waterglijbaan uh, die op de boulevard staat. Nou, nou en zo dus nog een hele hoop andere op, dingen. Het ja. Nederlands kampioenschap, natuurfotografie. Het zijn allemaal dingen... Um, Leuk dat het naar Zandvoort komt. Ja, met ja, die ja. Leuk, ja. Allemaal met het idee dat we, als het even kan, op termijn... want dat zeg ik wel altijd bij waar ik graag naartoe zou willen... dat heb je bij het circuit in het verleden ook al gezien. Hè? De Marlboro masters en iedereen weet waar we het over hebben. Dus de verbinding van een merk aan een uh, zeg maar evenement, evenement... dat is tegenwoordig eigenlijk heel normaal. Maar wij deden dat vroeger in Zandvoort eigenlijk al. Ja. Ja. En ik denk dat we daar ook heel goed in zijn. En uh, nou, daar praat ik ook over met partijen als Red Bull. Van god, wij zouden uh, met elkaar daar veel meer in kunnen hebben. We hebben de Spot. Daar zijn nu ook weer een paar prachtige evenementen... waar ze vanuit Red Bull heel veel met hele mooie watersportevenementen doen. Ja. En waar ik echt wel naartoe zou willen als het even kan. Ik noem al het voorbeeld van op een gegeven moment... werd ik eens benaderd door een ondernemer op het strand... met een paviljoen die zei... ja, ik had een tijdje geleden... Het was een nieuwe ondernemer in Autobeneen had ik een. Uh, die kwam uit een andere provincie, ook met een strand. Die zei: Ja, ik werd gebeld door een groot automerk. Die wilde heel graag een, een, een, een bepaald type auto willen ze lanceren met nou 150 journalisten. <laughs> Je kent het vast wel hoe dat gaat. En uh, to, ja hij zei, ik was net in Zandvoort. Ik denk, ja, ik, ik vroeger waar ik zat, daar kon dat niet. Dat zou in Zandvoort ook wel niet kunnen. En toen dacht ik, ja, flikker, dit zijn de ja, dingen. Zou, dit is, de ding. is wat wij willen. Ja. Dus ook het idee van, uh, van, van autoproducenten. Maar het, het gaat ook over, uh, over allemaal andere dingen. We hebben vorige hebben een pop-up evenement gehad van uh, 24 Kitchen, dat is die tv-zender die continu uh, zeg maar, kookprogramma's uitzenden. Ja, ja. Waar ze met van die foodtrucks uh, op de boulevard hebben gestaan. Ja. Het zijn dat soort dingen. En ook ja, steeds weer onze naam, wat je vorige week met Max Verstappen, denk ik, we heel mooi hebt gezien. Ja. We zaten uh, zelfs in het 8-uur-journaal. Ja, dat is fantastisch. Ja. Dus zeg maar ja. Ja. Ja. Het was een slechte ja. item, ze hadden het ja. niet ja. mooi gemaakt, maar we zaten we er wel in. Wel in. Nou, en Ja, Weet je, Zandvoort is een heel sterk merk, nog ja. altijd. Hè. We, zijn, we hebben al 150 jaar ervaring met toerisme. Dat ja. is voor ons heel normaal. Uh, en tegelijkertijd op andere plekken in de de wereld kan er nu heel veel. Ja. Dus wij moeten wel blijven vertellen waarom ja, we zo bijzonder ja, en zo goed zijn. Ja. Ja. Ja. En daar hoort voor mij dus ook bij dat die grote merken ons weer, uh, weer beter weten he? te vinden. En dat ja. ze dus niet denken ik ga naar de Westergasfabriek, maar ik ga ja, naar, uh, ja, naar Zandvoort, want daar ligt de circuit. En natuurlijk moet ik daar met mijn, uh, mijn prestaties heen. <totstuk> Ja. Ja, hij hoort het. Kijk eens. Staat iemand op de achtergrond in de grond. Ja. ja. Nee, maar dat is wel zo natuurlijk. Ja. Je ja. kan in Zandvoort heel veel. En dat, dat besef moet nog veel meer groeien bij ons allemaal. Ja. En we hebben eigenlijk in Zandvoort een uniek product. Ja. En zolang iedereen dat nog een keer goed gaat realiseren. Dan nou, dan... en we hebben dus gewoon, we hebben prachtig tafelsilver. We moeten het alleen maar even oppoetsen. We moeten, even poetsen. Ja. we moeten het weer goed poetsen. We moeten weten waar we vandaan komen. dat geldt bijvoorbeeld ook voor het circuit. Dat zag je vorige weekend. Kijk, Zandvoort is natuurlijk toeristisch heel interessant. Door het strand en door het circuit. Ja, dat zijn onze betreend. allerbelangrijkste, ja. zoals het in het Engels zo mooi heet, unique selling points. Dat is ja, ja, ja, ja. waarvoor mensen naar Zandvoort komen. Ja. En ik denk ook dat we, dat we met z'n allen er erg goed op moeten inzetten dat dat is wat ons heel veel brengt. En dat we daar dus ook gewoon de ruimte voor uh, moeten ja. creëren. Ja. En dat geldt voor evenementen, maar dat geldt ook voor een hele hoop andere ja. dingen. Ja. En We hebben vaak met elkaar natuurlijk ook uh, gesprekken, en daar proberen we ook van alles aan te doen om, om iedereen te laten meeprofiteren. Ja. Maar laten we ons wel heel goed realiseren waar die mensen dan voor komen. He. Afgelopen weekend komen er bijna 100.000 mensen die willen naar het circuit. Ja dat betekent misschien dat het in het dorp op dat moment net even een tandje rustiger is dan we zouden willen. Maar dat is ook omdat er op een andere plek op dat moment een hele hoop geld verdiend wordt. Werkgelegenheid is. En onze naam weer even in Nederland gewoon goed in het nieuws komt. En daar profiteren we op al die andere dagen weer van. Als mensen denken, hé, ik ga dat dagje naar zand voor. Spinn-off daarvan, hè? Precies. Dus je merkt het misschien niet meteen die dag in je portemonnee. Maar ik weet zeker. zeker. Nou ja, en je ziet het ook in de aantallen verblijfstoeristen. Dus mensen die overnachten. We zitten inmiddels alweer boven de 930.000. Nog niet zo heel lang geleden zaten. We rond de 860.000 toen hadden we een flinke dip. De crisis die heeft hier natuurlijk ook ja, wel zijn effect gehad. Slaan. Maar jongens, we klimmen er weer heel goed uit. Uh, sterker nog, we zitten eigenlijk weer op het niveau van voor de crisis. En uh, nu moeten we doorbouwen. Die, ja. die cijfers die je net zegt, trouwens, Stellen jullie dan Airbnb daar ook bij? Ik geloof, ik heb uh, collega Bluister wel eens over gesproken, dat dat uh, hier niet een probleem is. Uh, want Airbnb zit uh, over het algemeen hier als je het gaat over, over de pensioens, et cetera, dan hadden we eigenlijk altijd al een beetje zo'n soort Airbnb-achtige wereld hier. Ja, ja, ja. Het waren de het zimmervrij. Ja, ja, Daar zimmerfrij. wordt overigens ook keurig toeristenbelasting voor betaald. Dat is altijd de, de discussie ja. op andere plekken. Mm. Um, maar uh, dit zijn hoofdzakelijk de, zeg maar de overnachtingen in pensionshotels mm, okay. uh, en centerparks niet te vergeten. Een ja, ja, hele ja, belangrijke veel, partij hier die parken. bijna twee derde van alle mensen ontvangen nee. op jaarbasis. We hebben het over heel veel evenementen. Ja. Uh, een van mijn vrienden die komt uit Zuid-Afrika, die moest een kamerboek in Zandvoort voor een bepaald weekend. Dat ging natuurlijk helemaal niet. Maar als je op Airbnb gaat kijken... Het is heel veel. Ja, het is heel veel. Het is wel echt heel veel. heel veel. Nee, maar dat Simmervrij-idee is. Wat, wat Airbnb in Amsterdam is, wij hadden dat al. Het simmervrij, dat vinden wij. Ja. Ik zeg het wel eens vaker. Wij vinden in Zandvoort heel veel dingen normaal. die in de rest van de wereld helemaal niet bestaan. Uh, zoals we ook wel eens de evenementen vergeten te vertellen. Ik was laatst bij de Watersportvereniging. Daar hebben ze een prachtige uh, Katamaran-wedstrijd. Het Luchtenduinen-wedstrijd. Ja. Ja. En eigenlijk, uh, half Zandvoort weet niet eens dat het, uh, dat het is. Ja, we proberen het altijd wel aan te komen. Zeker, hè? zeker. Maar, maar wij vinden dat zo normaal allemaal. Dat dat, dat, dat dat wordt gezien als een prachtig evenement van de Watersportvereniging. Ja. vereniging, maar dat is, dat, is, dat is een evenement net zoals het Rondje van Tesla met internationale allure. Ja. Ja. Uh, we hebben bij Centerparks binnenkort de opening van een, een prachtige springkussenhal die ze hebben geopend daar. En dat zijn ook dingen die we weer goed moeten vermarkten, want we hebben het vaak over jaar rond. En als het regent, nou, het is nu wat net even wat minder doen? mooi, ja. maar wat kun je dan binnen doen? Nou, daar heb je, ik geloof, iets van 50 van die grote springkussen ah, leuk. Uh, dingen ja. voor kleine kinderen. En uh, we ja. moeten dat verhaal ook vertellen, dat we, ja. dat we daar gewoon echt al een hele hoop voor hebben staan. Een belangrijke ja. rol ook voor het VVV weggelegd. Ja, ja. ja. en voor ons allen en ook voor de ondernemers om te bedenken, als ik een mooi evenement heb, uh, laat de gemeente dat weten. Want dan gaan wij het promoten. Ja, ja. ja. ja zeker. No, no, Kortom, er no. is uh, veel te doen Deze en er ge gebeurt veel. Zo is dat, zo is dat. Goed Gerard, bedankt voor je toelichting over het poppenweekend en uh, alles wat daar omheen zat. Heel graag gedaan. Dankjewel. Succes. En tot volgend weekend op straat. Ja, ja Erg, zeker. Goed zo. <laughs> wij gaan even naar Diana Ross. Een, uh, rustig touch me in the morning. Praten over het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds en alles wat er omheen zit met Leo Sanders. Leo, welkom, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. En dan eindigen we spectaculair met uh, Max Verstappen en het circuit. Dus, uh, ja. En Erik Weijers van het circuit. Kortom, daar hebben we nog genoeg. Ja, het voor. is allemaal ja. uh, uh, Leo, welkom. Ja. Fijn dat je tijd wil vrijmaken. Uh, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds. Ja. Daar zit een kleine nuance in. Maar hoe zit dat nou precies? Ja, en het interessante is, ze hebben allebei hetzelfde bestuur. En okay. ja, dat maakt het aan de andere kant ook wel erg makkelijk. Ja. In de communicatie naar de gemeente. Met wie beide fondsen een samenwerkingsverband hebben afgesloten. Sinds eind 2010 is dat. En dat is in het leven geroepen om kinderen van minder draadkrachtige ouders. Mm -hmm. In de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De gelegenheid te geven om ook aan een sportactiviteit, eh, ook aan een culturele activiteit mee te kunnen doen. Dus ze blijven letterlijk niet aan de zijlijn staan, althans bij sport. Ja. Want dat gebeurde wel, daar waren wel signalen dat... Ja, Hoe kwam de, men daarachter? Nou, het heeft te maken met onderzoeken naar armoede en armoedebestrijding ja. natuurlijk. Mm -hmm. En uh, we weten nog steeds dat 1 op de 9 kinderen uh, ja, zit in die situatie, helaas. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, wat wij doen is inderdaad, we proberen die, men, die mensen erop te attenderen. Uh, dat is overigens een zeer lage drempel om daar gebruik van te kunnen maken van die mogelijkheid. Daar kunnen we misschien straks even over hebben. Ja. Uh, uh, maar ja, het is zoals je uh, misschien uit in het voorpraatje zei. Veel mensen weten het niet van het bestaan. Het wordt wel van de daken geroepen. Maar het, uh, het kan niet vaak genoeg gebeuren. Ja. Maar waar haalt een jeugdcultuurfonds. en een jeugdsportfonds. Zijn, uh, zijn gelden vandaan? Nou, dat is deels door de samenwerkingsovereenkomst. met de gemeente in dit geval. Gemeente Zandvoort. Uh, die, die ondersteunde dat. Ja. En daarnaast wordt er gedaan. een actieve fondsenwerving. En er zijn uh, meerdere. Uh, samenwerking is bijvoorbeeld met de Lions Zandvoort. We hebben een flink uh, okay. deel aan ons ja. uh, geschonken. Ja. Ja. En vanuit die gelden en ook particuliere uh, schenkingen en uh, nou ja, noem maar op, zoals je aan het geld moet komen ja, tegenwoordig. Ja, ja. En dat, uh, ja, dat loopt aardig, maar het, ja, hoe meer geld er is, hoe meer men kan. Doen. Nou, ja. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Want de bedoeling is eigenlijk dat die kinderen die, die zeg maar niet daadkrachtig genoeg zijn. Althans hun ouders niet daad, mm -hmm. uh, financieel daadkrachtig genoeg ja. zijn. Om te mee te doen met sportclubs of toernooien ja. of schilderen of muziek of ja. wat dan ook. Ja. Om die, uh, die kinderen toch te, toe te laten. Ja. Waarbij het jeugdcultuurfonds of het jeugdsportfonds de financiële bijdrage betaalt aan, aan de instellingen. Precies. Ja. Het fonds betaalt aan, ja. aan de vereniging of of wat Waar zij dan dus, uh, ja. licht kunnen worden. Ja, ja het is de, de procedure is eigenlijk heel, heel simpel. Denken wij. Okay. Um, uh, zodra er een melding is of een vraag is. Uh, die, over nou, deelname aan. En ik kan ik niet betalen. Uh, kan men zich melden bij een zogenaamde intermediair. Uh, dat is bijvoorbeeld een huisarts. Maar het kan iemand zijn van schuldhulpverlening. Het kan ook uh, een schooldirectie uh, zijn. Of ja. iemand die daar is aangesteld als intermediair. Ja. Die kunnen vrij snel doorverwijzen naar het, het juiste loket om dit af te handelen. Over loket gesproken. En dat is meteen het unieke aan Zandvoort. Ons Zandvoort heeft loket Zandvoort. Ja. En dat is buitengewoon prettig. Want je kunt daar gewoon uh, maandag tot en met vrijdag terecht met een dergelijke dat. aanvraag. En je hebt een dag later heb je over het algemeen gewoon antwoord. Ja, okay. En dat, is dat gewoon... werkt uitstekend. Ja. En uh, ja, ik weet uit eigen ervaring omdat ik ook directeur ben van de muziekschool dan krijg ik heel snel daarna een, een verzoek van het Jeugdcultuurfonds in dit geval. Stuur ons de factuur. Cool. En dan wordt gekeken, zij kijken naar de hoogte van de factuur. En die gaat tot maximaal 450 euro. Nou, voor dat geld kan men makkelijk muzieklessen afnemen. Ja. ja. Is het bedrag minder omdat de tarief het lager is. Dan is er ook nog geld over om bijvoorbeeld een instrument deels of geheel te kunnen bekostigen. En bij sport is het een vergelijkbare procedure. Uh, alleen daar is het, uh, het uh, maximaal beschikbare bedrag is lager. Omdat er sportactiviteit over het algemeen wat goedkoper is. Grotere groepen en uh, dus meer inkomsten per uur. Maar een deelnemende kind in dit geval uh, heeft er ook wel een verplichting denk ik. Ja, dat vinden wij ook. Ja. En uh, ook degene van de, van de vereniging. Die uh, ja, het wordt uiteindelijk door iemand anders betaald. En uh, ja. dat vergt wel enige verantwoordelijkheid. Ja. En, en, en wordt, er, wordt iedereen aangenomen, om het zo maar eens te zeggen? Wordt, wordt alles gehonoreerd? Laat ik het, uh, uh, alle aanvragen? Niet alles, weet nee. ik. Uh, in, in details weet ik dat niet. Maar dan is er gewoon goede reden, omdat er toch blijkbaar... Ja... Uh, uh, uh, yeah men toch draagkrachtiger is dan men deed voorkomen, Oké, okay. bijvoorbeeld. Nou ja. Ja, ja, het is ja. Dat wordt wel uitgezocht. puur bedoeld voor, voor, ja. voor kinderen die, die echt niet mee kunnen doen omdat er gewoon geen geld is. Ja, je zit ja. ongeveer op 110% van je minimuminkomen van het minimuminkomen ja. en alles wat eronder zit, komt in principe in aanmerking. Ja, ja. ja dat, is wel dat is wel een mooi initiatief. Het is, is wel, wel, wel, wel heel belangrijk ook dat kinderen mee kunnen doen, want ze voelen zich zo buitengesloten anders, hè? Ja, ja. ja. ja en dat niet alleen, maar ze blijven ook achter op specifieke onderdelen in hun ja. ontwikkeling. Uh, bij, uh, bij de ontwikkeling... bij de culturele activiteiten... dus van de jeugdcultuurfonds... is het zo dat je toch bepaalde dingen... in jezelf gaat ontdekken. Uh, uh, passie. Uh, je gaat uh, creatiever worden... in het vinden van een oplossing. Met ja. andere woorden, je ja. wordt toch beter klaargestoomd... voor de samenleving. Ja. Ja. Ja. En dat gaat dan weer verder. Ze hebben de school, daar leren ze bepaalde dingen... maar daarnaast leren ze op een hele prettige manier... Ook ontzettend veel vaardigheden. Ja. Nou, bij sport uh, spreekt dat ook alweer voor zich. Heel veel ja. energie kan je Team kwijtraken. En je noem maar ja. ja. Regelgeving, et cetera. Ja. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je dat maar doet, dan is het keer helemaal uh, voor elkaar. Maar nee, nee, alle nee, beetjes helpen natuurlijk. Als je het mist, dan mis je wel wat. Ja, ja, en als het dus echt gaat alleen maar puur om het geld dat er niet is. Dan is dat uh, ja, ook wel een beetje treurig natuurlijk. Ja, is zeker weten. En jullie gaan vol vanaf volgende week, hè, donderdag, dan starten jullie met een spreekuur. Bij nou, er is geloof ik en... al eentje geweest. Er is alleen geweest. Elke okay. uh, derde donderdag van de maand ja. uh, zit er in de bibliotheek in het Louis-Davidskalee. Ja. Daar zit dan een vrijwilliger. Ja. En die kan alle vragen beantwoorden en iedereen aanspreken. Desnoods die even langskomt. Okay. En dat is dan van half drie tot vier uur. Elke derde donderdag. Elke, donderdag. Elke donderdag. Dus ja, een 16 dus juni initiatief. aanstaande voor ja, het eerst. Ja. Ja. Ja. Tenminste voor de, de eerstvolgende keer. Ja, ja. ja. Ja, voor de rest de, de, het onder de aandacht brengen. Uh, ik doe vanuit de muziekschool heel veel activiteit op de basisscholen. En bij elke uitvoering die er is, ja, gaat er ook meteen een, een briefje uit met algemene informatie over muzieklessen. Maar heel specifiek ook over het Jeugdcultuurfonds. Ja. En ik weet dat de sportactiviteiten worden ook op die manier iedere keer onder de aandacht gebracht. Ja. Prima, heel goed initiatief. Ja. Echt mooi. Ja. Ja, dat, uh, dat is ook de reden waarom ik het nog steeds van harte ondersteun. En, uh, ja. Ik zit elke maand bij de vergadering. Ja. Nou, mooi. Nou, ik, ik hoop dat het uh, een heel succes is. En dat er eigenlijk heel veel vraag is ja. op zo'n donderdagmiddag. Ja. Ja, de derde, derde donderdag van de maand. Elke ja Misschien nog even interessant. Ik heb eventjes vanochtend wat cijfers op een rijtje gezet. Ja. We hebben over het afgelopen 3,5 jaar... hebben we bij, gemiddeld bij de cultuuractiviteit... hebben we 30 mensen kunnen helpen, kinderen kunnen helpen. En bij sport zelfs 82. Dat is fors, ja. Dat is heel veel. Dat is interessant. Daar zitten veel pieken en dalen in per jaar. Maar ik heb het even op het gemiddelde ja. gezet. Okay. Nou, dat is toch, uh, ja, toch ja. Absoluut. Ja. Ja. mooi. Absoluut. Ja. Mooie activiteiten werk, van de Jeugd Goed Cultuurfonds werk. en de Jeugdsportfonds. Ja. Ja. Nee, heel erg bedankt dat je hebt willen komen. Tussen alle drukke ja. werkzaamheden door, begreep dus, uh, Nou, jullie ook heel erg bedankt voor deze aandacht. Ja, ja. en uh, iedere derde donderdag van de maand dus in de bibliotheek... kunt u meer informatie krijgen over het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds. Ja. Mooi, dan uh, hebben we nu, het, zodra ik het laatste onderwerp... hadden we een speciaal stukje muziek voor gevonden. En dat gaat over uh, Max Verstappen en uh, Armin van Buren, Trevor Guthrie...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 Bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen, en daar is hij. Max stap in de laatste bocht in Barcelona. Yo hey, yo. is what it feels like. Yes, yes! Unbelievable, Max. Unbelievable. You are a winner. fantastisch. Wat een great debut. Thank you very much, Christian. Goed, dat laatste onderdeel kunt u wel raden, want het gaat over Max Verstappen. Vorig weekend was hij op bezoek in Zandvoort dan hadden we een ja, toch wel een evenement met een eclatant succes. Tegenover ons Erik Weijers van het Circuit. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het even hebben over het vorige weekend. En daarna ook nog eens even een kringslag maken naar Formule 1 op Zandvoort. Ja, ja. <laughs> uiteraard. Dat, dat, dat vindt de redactie leuk, dus dat gaan we ook behandelen. Ja, zeker ja. uh, Eerst even terugblikken naar vorig weekend. Ja, het was, het was echt stand voor promotie ten top. Hè? Ja, dat kon niet beter. Uh, drie dagen lang. hij begon natuurlijk al op vrijdag uh, met uh, allereerst al uh, dat, uh, dat de naam van Max werd onthuld op het autosportmonument bij de hoofdingang van de circuit, uh, waar al heel veel aandacht voor was. Uh, daarna in het dorp zelf, uh, wat natuurlijk geweldig was. Het plein stond vol. Uh, auto gestart, heel veel handtekeningen uitgedeeld. Daarna een Natuurlijk ook nog muziek. Hè, dat het hele dorp uh, lekker, ja. uh, lekker, lekker leefde. En zaterdag zonder twee prachtige dagen. Op het circuit met prachtig weer. En uh, meer dan 100.000 bezoekers. Die eigenlijk allemaal van, met volle tevredenheid weer weg zijn gegaan. En een fantastische dag. sport hebben beleefd. Vaak met de hele familie. Want dat was natuurlijk een beetje de insteek ja, van het moment. Ja, ja. Dat waren de dagen. En ja, dat heeft prachtig gewerkt. En we hebben daar... Ongelooflijk uh, veel wil meegekweekt en uh, enorm veel positieve publiciteit ook gescoord. Ja. Je kon maandag uh, geen krant in Nederland overslaan of er werd uh, breed uitgemeten wat er in Zandvoort had plaatsgevonden. Ja, raad. dat is mooi, hè? want ja. dat concept van die familie is eigenlijk een enorm succes. Want, ja, ja, klopt. want je trekt niet alleen de autosporters dus naar antwoord nee, je hebt een heel, heel concept liggen. Klopt. Ja. Ja. Ja. He, er was ook van alles te doen voor de, voor, voor de hele familie. Natuurlijk, uh, iedereen, 90% van de mensen, 95% misschien, kwam natuurlijk alleen maar voor één dingen. Die wilden die Formule 1-notus hier ja. rijden. Maar uh, daarnaast konden ze zich ook de hele dag uh, gewoon vermaken. Dat zag je ook heel duidelijk. Hè? Als, uh, als er een Formule 1-demonstratie kwam, dan zaten de duinen rammen en ramp vol. De tribune ja. peilde uit. En als het was afgelopen, dan zag je toch de mensen, nou, die gingen dan toch even wat eten. Of die gingen ja. even naar het reuzenrad ja. of uh, wat dan ook. En dan uh, zag je het weer verplaatsen. En, uh, maar dat was prima. En dat heeft gewoon heel goed gefunctioneerd. En ik denk ook dat we weer hebben laten zien uh, dat we dit soort uh, bezoekersstromen ook in Zandvoort op circuit gewoon prima aankunnen. Goed, he, ja hoor, ja, geen ja. enkel probleem. Het enige, op zondagmiddag was het op, met de terugkeer was het bij het station wat druk. Maar goed, hebben we daar, ook, daar hadden we ook al goede, goede maatregelen over dat, dat, dat, dat, dat er geleidelijk mensen het per onop werden gelaten. En, uh, en we zorgden dat er ook wat, uh, wat, wat, wat drank werd uitgedeeld uh, ja. bij, bij het station voor de mensen die moesten wachten. Ja. Nou, uh, uh, daar hebben we ook dus helemaal nou, geen maar, ja, goed, op, dat heb je als je naar de arena gaat dan is dat hetzelfde. Ja, je ja, gaat, te, ja. te drammen en hey, te dat, dat, de trein met de metro. Dat is dat, dat, dus op dat, iedere locatie. Bij dit soort bezoekers bezoekersaantal dan heb je dat. Dat, ja. uh, dat is, dat is even niet. Maar we zijn blij dat je zoveel bezoekers had. Ja. Want dat, daar gaat het dan. Nou, nee, dat had dat wel aflullig ja. geweest. We hebben een heel fantastisch, mooi georganiseerd evenement. <laughs> en er waren geen mensen. Ja, dat ja, ja, ja, ja. Nee, dit is prima zo. Dus een, een mooi we weekend. Uh, we hopen natuurlijk volgend jaar dat het weer terugkomt in een bepaalde vorm. Ja, dat is, dat is zeker de insteek. Ja. Uh, uh, ik heb het al vaker hier ook gezegd. Hè. De, vanuit 2014, toen, toen Max hier de Formule 3 race uh, reed en won, hebben uh, we eigenlijk. Uh, het circuit En het management van, van Max tegen elkaar. We willen gewoon ieder jaar een fan evenement op uh, stand voor doen. Ja. Uh, dus daar zijn ook voor de lange termijn ook gewoon afspraken over gemaakt. Uh, daar hebben we vorig jaar hebben we dat samen met het management van Verstappen gedaan. Uh, en dit jaar dan met, met Red Bull en, en Jumbo Supermarkt natuurlijk bij als partners. Ja, ja. ja en die hebben ook zo'n waanzinnig weekend gehad. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat volgende keer niet meer willen doen. Maar, Mocht dat om wat voor redenen ook niet zo zijn of een andere partij, dan gaan we het daarmee doen. Maar ja. ga er maar vanuit dat we volgend jaar weer een groot fan evenement met Max op zandvoort ja. plaats zal vinden. Nou, leuk. Goed. Had de redactie ook Formule 1 terug op Zandvoort neergezet? Uh, dan roep ik altijd van ja, de historische kamp. Je hebt een schitterende Formule 1. Ieder jaar ja. hebben we Formule 1 hoor, ja. ja. ja. <laughs> ja ze bedoelen nee? natuurlijk nee? de moderne versie. Ja. Uh, ja. Is, uh, het is, is dat nou reëel? Uh, nou, kijk. Uh, het blijft natuurlijk een wens van, van, van ja. het circuit, van de gemeente. Ik denk van heel veel Zandvoorters. Het circuit ook? veel circuit? Ja, zeker. Ja. Alleen wel op een manier dat het ook het circuit goed voor, goed voor het circuit ja, is. Ja, ja. En het moet niet zo zijn dat, dat als de Formule 1 hier één keer is geweest dat het circuit dicht moet omdat de, de, de, de kast leeg is. Ja. Ja. En, en daar zit natuurlijk wel het de, de meest kritieke punt. Ja. Er is ongelooflijk veel geld voor nodig om dat te kunnen organiseren. En niet alleen zal het circuit aangepast moeten worden op veel, veel punten, maar zul je ook gewoon jaarlijks een enorm bedrag nodig hebben om het te mogen organiseren. En ja, als dat er niet is, uh, dan moet je er ook niet aan gaan, begin, aan gaan nee. beginnen. Nee. Maar als dat er wel is, en uh, op dit moment en met de populariteit van Max en de Formule 1 in Nederland, en iedereen die daar enthousiast voor is. Moet niet uitsluiten dat, dat het er misschien wel gaat komen. Ja. Ja, en dan gaan we het natuurlijk organiseren. Want ja. je kan het overal organiseren. Ik bedoel, volgende week gaan ze in Baku rijden. En daar, ik heb beelden van de Zwiegen gezien. En als ze daar Formule 1 kan racen. dan kan het dus ja. overal. Ja, zeker. Ja, er zitten twee bochten in. waarvan ik ook zeg. Van, nou, dat dat überhaupt kan. Hè. Nee, daarom. Nou, is daar ongelooflijk veel geld uh, voor ja. handen. Ja. Ja. Uh, dus, uh, en dat zal in Nederland nooit op tafel komen. Dat maar dat nogmaals, Sanford heeft die historie. Uh, uh, ook de Formule 1 ziet natuurlijk de pop Populariteit van Max in Nederland. Ook de officiële Formule 1-website en Twitter maakt ook melding van het evenement. wat hier afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Dus het wordt gevolgd. Ja, die zullen zich er ook niet voor afsluiten. En eh, als ze dan, eh, de politiek het wil en wie wil het en de funding is er ook voor. Ja. dan weet ik zeker dat ze Zandvoort niet links zullen laten liggen. Ja, nee. Want dat is wel een van de mooiste effecten, vind ik zelf, van Max Verstappen. Uh, hij spreekt de hele wereld aan. De Formule 1 had wel een Nee, het is, het is niet alleen Nederland. En natuurlijk in Nederland is hij absoluut de held. Maar ook uh, daarbuiten. Uh, ik heb uh, heel veel contacten natuurlijk bij, bij andere circuits en met, met buitenlandse organisatoren. En ze beginnen allemaal over Max. Uh, ze zien het al, ook allemaal. Dus, uh, ja. Wij, wij, wij hebben het geluk dat we lekker dicht bij het vuur zitten. Ja, dat is heel mooi. En wij zijn trots op hem. Ja. Ja, ja, ja. Zeker dat, uh, Hij is bijna een beetje Zandvoort Ja, Ja, ja, ja. ja, ja. Bijna. bijna wel. <laughs> Met een Limburgse accent. Ja, ja. ja leuk. Uh, nog even verder blikkend in op de agenda van het circuit, Erik. Over half juli is het zover voor de DTM. Ja, klopt. Uh, het grote Duitse feest dat we ook dan ja. weer in Zandvoort hebben. Ja, ja. Ja, inderdaad. Nou, kijk, DTM zeggen wij altijd. het is dus eigenlijk Formule 1 met een, uh, ja. Formule 1 met een dak, ja. dakje erop. En dat ja. is ook zo. Ja. Het niveau is ongelooflijk hoog in die klasse. Uh, ook van de, niet alleen van het materieel en de techniek. Maar ook van de rijders en de hele organisatie. Dus je kan dat eigenlijk zo'n organisatie wel een beetje vergelijken met een Formule 1 die naar, uh, naar je CP komt. Met alles wat je ook natuurlijk gewoon aan moet passen en moet opleveren en moet, uh, moet doen. Maar we doen het inmiddels al 16 jaar. Tot, uh, tot, uh, dit wordt de 16e keer. En uh, de samenwerking met, met een DTM organisatie is, is, is bijzonder goed. Mm -hmm. en, uh, ja, en we kijken er weer naar uit. En ook, dat is ook heel leuk. De kaartverkoop van de DTM dit jaar, dat loopt uh, bijzonder goed. Uh, beter dan de afgelopen jaren. Er uh, worden ook weer extra tribunes gebouwd. Uh, en dat is, uh, ja, dat, heeft een, uh, dat is natuurlijk heel positief voor ons. En voor het Ja, zeker. Is dus ja, ja, dat ja. is zeker zo. Want met name bij de DTM komen natuurlijk heel veel uh, uh, Duitse bezoekers ook. Ja. ja, en die komen niet voor één dag heen en weer. Die nee. blijven hier ook slapen. Nou, ja. uh, en uh, ja. dat is natuurlijk een effect wat je doet. Vorige week minder had met die familie race dagen had je natuurlijk echt gezinnen. Ja, die ja. kwamen een dagje naartoe. Die schiep. gingen weer naar huis. Ja, ja. En die ja. gingen dan als strafloppers ja. ook meteen weer naar huis. Ja. En, uh, en, en dat is met de DTM anders, hè. die bezoekers, die, die blijven hier meer ja. verblijven hier langer. Dus uh, ja, er is ook van alles te doen in het weer in het weekend in Zandvoort zelf. Ja, met muziek? Ja, en, absoluut. En nou Daar wordt ook naar gekeken, inderdaad, ja. uh, op dit moment, uh, samen met, uh, met de DTM-organisatie, hoe kunnen we DTM in Zandvoort en uh, wat meer ook een soort festival uh, geven. Dus zijn we samen met uh, de mensen van Beach Promotion en DTM. Zijn we aan het kijken, hoe kunnen we dat doen? En uh, zoals de uitziet, zal het ook een, eigenlijk al activiteiten vanaf donderdag zijn, tot en met zondag. Uh, ja. Dus niet alleen op zich, maar ook in het dorp of op het strand. Of, uh, uh, um, om daar ook uh, allerlei dingen te gaan organiseren. Ook om die fans uh, s'avonds nog ja. meer beleving ja. nog ja. te geven. En ja, daardoor Zandvoort ook meer, uh, nog meer mee te laten ja. profiteren. Ja. Ja. Ja, het volgende grote evenement is dan eigenlijk de, de historische Grand Historisch, Prix. Ja. ja, daarna inderdaad. ja We hebben natuurlijk eigenlijk iedere weekend wel races. We hebben dit ding ook weer ja, ja, races. En we hebben volgende week natuurlijk de, de, de, de Cycling ja, Zandvoort. Ja, ja. He, met de vier Russische ja. Strijd. Ja, dus ja, ja. Hebben we nog de Porsche Racing Days Wat een mooi evenement wordt De Italia Zandvoort. Ook niet een klein evenement. Wat we ja. ieder jaar hebben. Dan die DTM. En ja, dan gaan we inderdaad richting die de historische, historische, historische. Ja. Ja, ja. ja, die spreekt het dorp heel erg aan ja, ja, tuurlijk Ja, ja. ja. ja. ja. natuurlijk. Nee, en dat, uh, dat zal nog weer groter worden dan vorig jaar denk ik. Uh, met uh, weer natuurlijk die fantastische parade op zaterdagavond. De Classic Car Parking op de boulevard. Daar ja. zijn vorig jaar mee leuk. begonnen. Ja. Dan, dat is voorzichtig op gang gekomen, maar nu merken we al dat er met name vanuit clubs met, met klassieke auto's zeggen, ja, nou, wij willen wel een clubverband ja. naar Zanvoort komen dat weekend hè, en, en, ja. dat even, en deze kampiet bezoeken, maar dan met elkaar op die boulevard parkeren nou, dat gaat natuurlijk steeds leuker worden ja, en, dat, uh, ja. dat, dat ja, kan een, een evenement op zich worden, en dat is, ja. uh, dat is alleen maar leuk precies ja. dus no, no, no. wat Gerard Karperson net vertelde over ja. Ja. die wisselwerking ja. die je hebt ja. dus nee, maar die, die is heel belangrijk ja. en uh, dat ja. streven we ook naar en uh, ja ik denk dat het ons aardig lukt ook. Lijkt me wel, als ja. dus je kijkt naar vorige week. Ja. Prima. Max stappen effect denk Max ik. Dat ja, inderdaad. Dat <laughs> het heeft effect. Dus nee, al... het is het circuit-effect. Ja. Circuit <laughs> oh. <laughs> <laughs> Max heeft nog weinig te doen met de historische nee dat, dat is dat het het zo. Nee, ik bedoel maar... in het algemeen, ja, nu, op ja, ja, dit moment. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, misschien kunnen we zijn vader nog zo gek krijgen om met historische ja te weet wie weet. <laughs> ja, wie weet uh, ja. We moeten het niet uitsluiten. Het zou te hartstikke ja, leuk ja, zijn. Ja. Dus, uh, hij heeft goede connecties bij uh, Fritz van hier Daarom, en die wil ook mee gaan doen hier met de historische kopieëren met een oude formule. Dus misschien zet hij er nog eentje bij. Nou, wie weet. Dat zou wel leuk zijn ja, ja. Goed, eh, Erik, heel ja. erg bedankt voor je komst eh, naar Hotel Graag gedaan. En succes met alles deze zomer. Ja, tot de volgende keer, keer ja, ja, tot de volgende keer weer. <laughs> okay. Dan gaan wij eh, de, het uitloop van het programma doen, zoals het er altijd zo mooi op te vinden. Ja, dat is maar, mooi, hè? Dan worden we gaan de agenda doornemen met u. En Waar, dat betekent uh, dat we gebleven waren bij Oh, wat uh, Erik net vertelde. Nee, het weekend van 18 en 19 juni, hè? Ja. Acht, Cycling Stanford, een fiets op, op het circuit, circuit hè? Ja. ja, ik neem aan dat de volgende week... Dat Daar gaan we, we nog meer verder. Aandacht aan ja. Dat is mooi. Dan hebben we de zomerfeest skip bij Pippenloentje op de burgemeester Nawe. Ja, dat is kinderdagverblijf. Dat is kinderdagverblijf en dat is de 18 juni van 3 tot 5. Ja, en dan hebben we op 18 juni ook weer 30 Up Disco en Dansstrandfeest bij de haven van Zandvoort vanaf 9 uur s avonds. Ja, dat past ook allemaal in dat, dat uh, is het pop-up pop weekend. weekend hè? Hè? Ja. Want uh, zondags is het dan een special bierfestival met wapen van Zandvoort vanaf 3 uur s'middags. Ja, en dan kun je op 19 juni ook een, kun je, uh, een elektrische fiets proberen op het circuit ook weer uh, van 10 tot 5. Oh, dat is volgende week zondag, Ik moet even in ja. de ja. gaten houden. De fietsvierdag, dat <laughs> hebben we met Leo Miesbeek gesproken, is uh, over twee weken 21 tot 24 juni. Ja, en dan komt er weer iets leuks aan: dat is 24 tot 26 juni en het is Zandvoort Culinair. Ja, uh, weer natuurlijk komen we in een van onze uitzendingen nog uitgebreid ja, daar Zandvoort nog op Zandvoort ja. Culinair terug, maar ja. zijn leuk. Overal eten en drinken voor een ook heel, heel een gezellig prijs. Uh, dan hebben we nog een evenement: ook het weekend 25 en 26 juni: het Beach Throwdown, dat is fitness op het strand. Aha. Dat is ook uh, ja, een ook mooi initiatief, zeker weten. Brandweer ja. Zandvoort is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Heeft u interesse, kijk dan op www.brandweer-zandvoort.nl Slash vacatures. Ja, en elke donderdag is er nog steeds de bunkerwandeling... in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De start is op de Zandvoortselaan aanvang half elf... S ochtends, entree 6,50 euro. En we bij ook Zandvoort uh, hebben we iedere eerste maandag van de maand... een nabestaande groep om... Dus even rustig bij te praten tussen half twee en drie. Ja en eerste dinsdag van de maand is er om half elf digitaal spreekuur voor al uw vragen. Over de iPad, de tablet of smartphone. Ook. Zandvoort, Vlemingstraat 55. Mooi, elke vrijdag medische gymnastiek bij pluspunt. Tussen kwart over negen en kwart over tien. In de Vlemingstraat 55. En dat is dan ook Zandvoort. Wordt, uh, wordt veel gedaan hoor. Uh, ja. Ja. En dan kunt u dit programma terug uh, luisteren op donderdag uh, van acht tot tien ochtends. Uh, bij uitzending gemist ga naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in en let op één uur later invullen. Mooi, dan gaan wij bedanken ja. voor de techniek Gasper Geurensen, de redactie van de Het van Kuik en Gerrie Rutte naast mij. De koffie kregen van Yvonne en de presentatie van het programma druk in handen van Gerrie Rutte. En Rob Petersen, ja. dankjewel Rob. Ja, ja, ik bedankt Gerrie Hotel Hoogland bedankt voor de gastvrijheid, koffie, thee en water. Volgend weekend wederom natuurlijk een, uh, op zaterdagochtend een goede morgens antwoord. Fijn weekend en uh, we gaan afscheid nemen met Morning Has Broken. And no.